Artsen krijgen meer mogelijkheden om medisch onderzoek te doen... bij kinderen en mensen die wilsonbekwaam zijn. De Tweede Kamer stemt vandaag in met een wetsvoorstel van minister Schippers... om dat te regelen. Kinderen zitten anders in elkaar dan volwassenen, zeggen de artsen. En volgens hen is het daarom nodig dat medicijnen en behandelingen... ook op kinderen worden getest. In het noordoosten van India zijn bij een ongeluk met een overvolle boot... zeker 50 mensen verdronken... Het schip, met ongeveer 200 mensen aan boord, was op weg naar een botenwedstrijd, maar kwam in de problemen toen de motor stuk ging. De boot klapte op een brug en sloeg om. Het duurde lang voordat er hulp kwam. Door de mosselregens van de afgelopen tijd staat in de rivier een sterke stroming. En het kostte de hulpdiensten drie uur om de plek van het ongeluk te bereiken. Veel opvarenden waren toen al zelf naar de kant gezwommen.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 Het weer vanuit het Noordoosten neemt de sluierbewolking toe. Het blijft overwegend zonnig, het wordt 16 tot 18 graden. Dit was het NWS-journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is John Bakker van de ANWB. Er staan nog files op de A2, den bos richting Utrecht. Wij knopen Deil 17 kilometer na een ongeluk. Alle rijstroken zijn wel weer vrij. Op de A2 van Amsterdam naar Utrecht, bij Maarse, 3 kilometer. A4, Amsterdam richting Den Haag bij Zoeterwoude, 6 kilometer. A9, ook maar richting Amstelveen bij knooppunt Battenverdorp, 7. A12, Den Haag richting Utrecht bij Bodegraven, 3 kilometer. En richting Den Haag bij knooppunt Gouwen, 6 kilometer. A13, Den Haag richting Rotterdam bij Delft-Zuid, 6 kilometer file. Het heeft te maken met bergingswerkzaamheden na een ongeluk. De rechte rijstrook is daar dicht. A27, Breda richting Utrecht...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 Oh, don't believe. Oh, don't let me go. Cheaters need to eat. Them. Run into loot.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 Maar Ruud kennende. Zo hoort. Het gewoon een half uur. De Beatles. De Beatles. Ja, zoiets dan, hè. Don't make it bad. Take a Ik heb meteen weer dat beeld op, uh, op mijn netvlies van uh, collega Ruud Jans, hè? Als ik... Ja, uh, ja, ja, ja, ja, ja, dat komt allemaal goed. <laughs> Als ik uh, deze plaat rijd van de Beatles, Jordan, hey Jude's. Het is uh, inmiddels uh, kwart over vier, collega Albert-Jan is uh, ook weer aangeschoven. Oh ja, over de Beatles, waarom draaiden we die? Nou ja, volgende week zaterdag uh, de hele dag, Korendag in de protestantse kerk...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 Volgende week zaterdag, dus in de Protestantse Kerk hier in Zandvoort. En meer informatie vind je op www.zingenaancee.nl. CFM, Race Radio, Pit Report.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 En we schreeuwen het even uit tot zondagmiddag bij weer met uh, Brian Adams en kunnen run to you? Ja, we gaan eens even kijken, Albertjo, naar uh, de Eredivisie. En ik uh, ben eigenlijk uh, een beetje benieuwd hoe het met Feyenoord gegaan is. Goed, nou, uh, zullen ze allemaal er even bij pakken van vandaag? Jawel, is goed? goed. Alleen is de graafschap tegen Willem 2-2 tegen 2, 2, 2. En dan inderdaad uh, de wedstrijd uh, Feyenoord tegen een beetje jouw clubje, hè? Pek Zwolle. Ja.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 Lekere muziek aan deze van uh, Echo Smith. Je hoorde uh, de Cool Kids. Dat is zo dadelijk het dier van de week. Meneer Saylor in Girls, Girls, Girls. Girls, girls, girls. Girls, girls, girls. Girls, girls, girls. Girls, girls, girls. Well, yellow, red, black or white. I have a little bit of moonlight. For this intercontinental world. Slow down Now who makes mess. it fun to spend your money?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 Kijk, an, kijk anders ook even op het, de website www.dierenthuiskermeland.nl. Want ook kruimeltje verdient een thuis. En die ga ik echt missen hoor, de komende weken. <laughs> Jazeker. <laughs> Want jij gaat lekker naar Frankrijk? Nou, dat is een werkweek. hè? Een werkweek, oh ja. En daarna naar Spanje ook een werkweek? Uh, dat is mantelzorgen. Mantelzorgen. <laughs> Altijd wat, wat wat. Zometeen het mooie gedicht van <hums> de dag om de kwart rotskops. voor vijf.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 waren de wispers uit de jaren 80. de en de Piet Cozan. Nou, zo dadelijk het uh, mooie gedicht van de dag uh, bij CFM. Ik ben heel benieuwd. Robert-Jan, kun je er alvast uh, wat over verklappen? Ja, een tranentrekker. Een tranentrekker, ja, hè? Tranen -trekker. Ja, ja, ja, ja. Hij gaat uh, zo dadelijk komen, meneer Koper. Ja, maar eerst kijk ik As the all roll down. Crying, crying.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 Nou is lief. Het gedicht wat je zojuist hoorde bij CFM. Dankjewel, Jan, daarvoor. Graag gedaan. Graag gedaan. Wees nou eens lief. Ja. Mooi. Hij is zo mooi. Zo mag het draaien ook dan. Wie is nou eens lief? Hier is Henk Bernhard. <middels> Wees nou eens lief? Of heb je genoeg van? Twee. Wees nou een lief, of heb ik iets fout gedaan? Wees nou eens lief, of is er tussen ons niet meer aan? Zien, je zou het moeten zien. Ja. Beloot. Ah. Ik ben het hoor je, ja, een soort uh, tweede andere haasjes, hè, eigenlijk. Ja, geweldig, ja. toch? Zo, oh, Dit is de laatste keer. <laughs> Zoiets. <laughs> Jorge, wees nou eens lief naar het mooie gedicht van de dag bij CFM. 7 minuten voor 5, goedemiddag, zo op zondag. We zijn er nog zeven minuten lang met nu Ten Shark. <laughs> yeah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 Een klein beetje voor jou dan, deze plaats. Thank you, thank, thank you. you, thank you, thank you. Jorden T Sharp en Jules zo aan het einde van deze aflevering van Zonkfort op zondag. Het zit erop, Albert-Jan. Het zit erop. op deze zonnige zondag. Ja, ja. mooie zondag. Drie uur lang live vanaf de tolweg 10A. Zo is het. In uh. volgende week zaterdag dan ben ik er weer. Ja, terwijl de heren op de WK uh, nog aan het wielrennen zijn. Uh, wordt er gevolleybald in het EK? Nederland staat met 2 tegen 0 sets voor tegen Polen in een poolwedstrijd. FC Twente tegen Rode RC, daar staat het nog 0, 0 tegen 0. 0. Ik zou zeggen, uh, Rob, ja. Rob, we gaan elkaar spreken, we appen. Zo is het een weekje of twee, hè? Dan ja, pakken we even zaterdag, ja, toch? Nou, daar hebben we het nog wel even <laughs> Oké, okay, fijne vakantie. Dank je. Things en een fijne zondagavond, luisteraars. Dag. Doei. Really might